De Republikein Tim Pawlenty heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Pawlenty, die gouverneur van de staat Minnesota was, kreeg in een peiling in Iowa weinig steun. Hij eindigde als derde, ver achter de Republikeinse congresleden Michelle Beckman en Ron Paul. Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn volgend jaar november. In de buurt van Rotterdam zijn gisteren op de snelweg weer auto's beschoten. Het zijn drie auto's en een autobus. Een van de bestuurders heeft aangifte gedaan van een kapotgeschoten autoruit...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 Maashin en zijn broer leidden een militante groep anticommunisten in een toenmalige Tsjechoslowakije. Hun daden houden op de dag van vandaag de Tsjechische samenleving verdeeld. Dat komt doordat ze om aan wapens en geld te komen overvallen pleegden en daarbij twee agenten en een geldloper doodschoten. In de jaren 50 vluchtte Maashin via de DDR naar het westen. Daarbij schoot hij opnieuw drie mensen dood, zouden Oost-Duitse veiligheidsmensen zijn geweest. In verband met de moorden zijn Maashin en zijn groep nooit als anticommunistische zetstrijders erkend. Het weer, zon, wolken en enkele bui bij ongeveer 22 graden. Morgen vanuit het westen steeds meer zon. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMB. We zijn voor vandaag flitsers aangekondigd langs de A12, Utrecht-Arnhem, tussen Driebergen en Veenendaal. En de A15, Gorkum-Nijmegen, tussen Tiel en Knoopend-Valburg. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 4 uur welkom bij uur 5 alweer van Masters FM op CFM Standvoorts en de demonstratie van uh, Josse Stappen op dit moment, Albert Jan. Ja, terwijl uh, Josse Stappen momenteel in zijn terrel 26 uit 1998 uh, ronden rijdt tijdens de demonstratie. Uh... De Red Bull Demonstrations, zoals het officieel heet. En uh, de mensen op de tribune uh, weten verleiden tot het maken van een grote wave. Maar het was nog even spannend, want hij stond in de pits en uh, hij wou eruit. Maar hij ging er niet uit. Nee, het ging niet lukken. Dus er uh, zat wat vertraging in. Maar op het ogenblik, uh, rijdt hij weer uh, volop zijn ronde over het circuit. En uh, probeert hij het werkelijke uh, toegestroomde publiek te vermaken met zijn show. Goed, uh, gelijk maar eventjes nog even. Het was ook Nederlands succes.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 Dus straks gaan we weer terug naar het circuitpark Park, naar Jaap Koper. De Tourwagen Diesel Cup. Die kunnen we nog een kwartier meenemen in deze uitzending. Als het allemaal mee uh, zit. Allemaal volgens schema loopt. En we gaan het in ieder geval proberen voor je. Hier is Earth with the Fire en Let's Groove Tonight.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 John, je had het uh, vorige week over de homo honderds. Ja. En toen had je het ook over deze plaats. Klopt. I Kiss a Girl. Toen zei hij nog tegen mij, wat moet die dan in de lijst? Ja, nee, maar daar ben ik in opwacht wel. Ja, oké. Okay. Nee, is goed, zo dat is goed. Wat, wat zei Pascal? Je hebt ook de andere kant genomen. De, de, de vrouwelijke kant, nee, natuurlijk. dat was ook da, de, de, ja, de ja, enige Ja, I Kiss the Girl, van vandaar daar slaat hij op. Het enige juist al voor het Pascal van de Week. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> <Goed, laughs> eh... Even tussen alle het racegeweld door, want op dit moment is uh, Formule 1 coureur Daniel Ricciardo is, uh, bezig met rondjes te rijden. Want hij zit uh, momenteel in een NASCAR en hij, uh, hij ruikt uh, daar mee zijn rondjes. Verstappen is klaar en nu hebben we dus uh, Ricciardo in een NASCAR-auto. Het is dan wel een grote sponsor die Red Bull, hè? Zo is. Ze zitten overal in, hè? Dat klopt. Zelfs dat viel Jeppen uh, in Friesland Ja jij vertelde het Ben je daar wel eens geweest dan? Tuurlijk dat... Ja, ja, ja. En de scoetsensielen Heb je daar niks van meegekregen? Nee nee nee ja, dat was ook Is geweldig. dat leuk? Ja dat was ook prachtig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 Een lekker een nieuw dansnummer op uh, CFM op deze zondagmiddag. Tijdens Masters FM. Ja, is gewoon lekker gewoon dit. Gisteravond hebben we dat ook gedaan, hoor. Tijdens Dancing in the Streets. Heb je met de jongeren meegedaan? Ja, ik... Ja, ja. Ik, <lacht> je bent de jeugd van tegenwoordig <lacht> meegedaan. Ik had permissie, ik had permissie. <lacht> ik mocht meedoen. Leuk, hè? Oh, is het laat geworden? Uh, nou, film mee. Mee. mee. Maar was het gezellig? Was het een beetje goed bezocht? Was, het uh, was redelijk druk. En gelukkig weer helemaal droog. Ja, hè? en dat was lekker droog. Nou, dus dat, dat toch één. Een, een, een lekker temperatuurtje, uh... dus was goed uit te houden. Oké. Okay. En gezellig? Ook dat? Oké, okay. jazeker.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 Oké, okay, en wanneer zou de Oomsteen Courant weer uitkomen? Ja, daar krijgen we vanzelf weer bericht van. Dat denk ik ook. We houden het in de gaten bij CFM. Als je uitkomt, dan hoor je het als eerste bij ons en alles wat erin staat. Uiteraard. En dan hebben we de redacteur ook weer gezellig in de studio. bye En dat was uh, de mooie single van uh, Ario Speedwagon en Keep on Loving You. Ja, Marijn van uh, Kanthout, momenteel met zijn uh, demonstratie in de Benetton op het ja. circuit. En, en wellicht, uh, hopelijk dat hij wel een burn-out gaat doen. Een burn-out. Ja, hmm. dat, is, dat is ja. ja, ja, ja. <laughs> Goed, uh, we hebben nog even een bericht voor de jazzliefhebbers. Want uh, dit jaar staat het tweede Curaçao North Sea Jazz Festival uh, op het programma.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 Chico Valdez en Afro Cuban Messengers. Ruben Blades, Roberto Francesco en Roy Matthew. Wilt in u meer informatie over prijzen en vliegtickets? Kijk dan op wwwcuraçao norsi wwwcuraçao Weet je wat, albert -Jan? Daar gaan wij gewoon heen. Ik zou daar zo graag heen willen. Ja, joh. lijkt wel geweldig. geweldig. Oké, okay, zet hem maar vast in je agenda dan. Dat staat er al, maar... Ja, nou, dat is, er is het nog. Ja, oké. Okay. Een financier. Oké, okay, wie wil ons uh, financieren? Meld je nu aan. Nee hoor. Ever had a feeling. Almost broken too. Said that you were leaving. Like you do. Just perfect, listen. Oh. The meaning is clear. Don't ever a straight to fall. Don't disappear. En dat was uh, ABC op de Zalvoorts Radio met Billy Nermie uit de jaren 80. Gisteren kwamen we er niet aan toe, Albert Jan. Nee, dat was uh, zoveel hot nieuws. Dus het, nou het gedicht van de week, daar hebben we het dan over. Maar hier is hij dan. In het Duits. Na, Lotte, wat maken we nu? Waar gaan we nu heen? Die beelden van gestern, die gaan we niets uit de zin. Wees je nog, wees u nog... Weißt du noch, wie dein Kleid nach zu für Parfum goch? Wie das war bei meinem ersten Mal, du mit nassen Schuhen und deinen Schal. Ich den Schirm in meiner linken Hand, als der winterregen Pate stand. Und weißt du noch, in den doofen Schirm, da war ein Loch. Du hast du mich lachend angesehen, und um mich war es geschehen.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 nog steeds een beetje ontroerd van het gedicht van de week, Albert Jan. Ja. Dus. Het mooie Duitse gedicht van jou. Misschien, wordt dit programma ook herhaald? Uh, waarschijnlijk wel, ja. Oké. Okay. Dus...